Shut Zandvoorts ook op internet www.zfmzandvoort.nl C.F.M. Sound Force. A far l'amore comincia Ik heb het Heb ik me vaak gered? Door al te vluchten voordat ik had ontbeten Soms werd het even pijnlijk als zo'n meid voorzichtig voelde. Of ik echt meende wat ik allemaal gezegd had. Alleen als het dan mooi was en ze leek me ook wel lief. Zei, ik je bent en blijf mijn grootste schat.